Trump wordt ervan verdacht Zelensky gevraagd te hebben... om een onderzoek te starten naar Joe Biden, de rivaal van Trump... bij de komende presidentsverkiezingen. De politie in Nijmegen is op zoek naar een automobilist... die gisteren een verkeersregelaar bewusteloos sloeg. De man wilde naar zijn favoriete visdek rijden... via het parcours van een triathlon. Hij werd woedend toen de verkeersregelaar, een meisje van 16... zei dat hij er niet langs mocht. Hij gaf haar een klap waarop het meisje even buiten bewustzijn raakte...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 In Hongkong is massaal gedemonstreerd tegen het nieuwe verbod op maskers en andere gezichtsbedekking. Op het vasteland van Hongkong was er voor het eerst een confrontatie tussen betogers en het Chinese leger. Honderden betogers beschenen een Chinese kazerne met laserstralen. Het weer, het is bewolkt en het regent. In het uiterste noorden op de meeste plaatsen droog en het is 12 tot 15 graden. Vannacht opklaringen en in het noorden kans op wat nachtvorst. Morgen bijna overal droog en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Zaandam-Horen, langzaam rijden tussen Zaandam en de afritwijde Wormer. En er is 10 minuten vertraging op de A10 Koenpleinwatergasmeer bij Deugendam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dit is ZFM Race Radio. Yeah. Sigo sin tu mirada, dime Sofia. Yeah. Anyway. <laughs>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 I'm got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 Keep fighting. Can be to the writing You can live up as the only one. You can survive it. Life is so